Zij hebben volgens de BVDA het imago van Limburg beschadigd... door zich aanvankelijk af te melden voor een lunch met president Gül. Mogelijk was dat onder druk van partijleider Wilders. Mensen met flexibele contracten krijgen voortaan minder lang een ziektewetuitkering. En de uitkering kan ook lager worden. Met dit voorstel wil minister Kamp zieke werknemers meer prikkelen... om weer aan het werk te gaan. Ook gaan werkgevers een hogere premie betalen... als meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de ziektewet komen. Kamp wil de hoogte en de duur van de uitkering van flexwerkers... laten afhangen van het aantal jaren dat ze hebben gewerkt. De afgelopen tijd is het aantal arbeidsongeschikten gedaald... maar onder flexibele werknemers juist gestegen. De Tweede Kamer wil opheldering over de slechte beveiliging... van meer dan 300.000 personeelsdossiers en medische dossiers. Volgens het tv-programma Zembla is het ICT-systeem HumanNet... zo slecht beveiligd dat de website eenvoudig is te hacken... De Kamer wil dat minister Schipper snel uitleg geeft over de oorzaak van het lek. Regeringspartij CDA vindt dat bedrijven die zo onzorgvuldig met privégegevens omgaan, een verbod moeten krijgen om dit soort data te verwerken. PVDA en GroenLinks vinden dat het college bescherming persoonsgegevens in dit soort gevallen hoge boetes moet kunnen opleggen. Dat KLM-vliegers op hun 56ste met pensioen moeten is geen leeftijdsdiscriminatie, vindt advocaat-generaal van de Hoge Raad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 Volgens de OM zijn er geen procedurefouten gemaakt bij zijn arrestatie en bij de huiszoeking. We menen dat er ten eerste wel voldoende verdenking was om hem buiten heterdaad aan te houden. En allebei de hoofdbewoners hebben toestemming gegeven tot zoeking en dat is voldoende. Begin deze week hadden de advocaten van Robert M. om vrijspraak gevraagd. Ze vinden dat de politie het huis van M. niet had mogen doorzoeken zonder toestemming van de rechtercommissaris. Het weer toenemende bewolking en buien met een matige zuidwestenwind. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Morgen ook bewolking en buien en dan wordt het 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer in de regio Eindhoven met bestemming Antwerpen kan beter omrijden via Tilburg Breda. Want in België bij turnout op de E34 staat een lange file vanwege werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen daar is een ongeluk gebeurd bij knoopend Rotterpolderplein. Waar is de linkerrijs ook dichter en er staat inmiddels 3 kilometer file. A28 Utrecht naar Amersfoort rijdt het langzaam over 2 kilometer tussen de Uithof en Afrit den Dolder. En door werkzaamheden is het file rijden op de A67 turnhout richting Eindhoven. Daar staat tussen de Belgische grens en Eersel 3 kilometer.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 Vandaag met Adzo Nicolai, DSM-directeur, Vogelaar en VVD-prominent over ondernemerschap in tijden van crisis. Ab Osterhaus over het voornemen van Erasmus Universiteit om onderzoek naar een dodelijk griepvirus toch te publiceren, ondanks bezwaren. Advisser, multimedia-performer over onder andere het luisterboek van Gijs Scholte van Aschat. Wim van Eck over computergames met levende dieren in de hoofdrol. En moet studiefinanciering worden afgeschaft? Een debat zo direct. Frits Barend over de sport, de column van Justus van Oel... Brouwse met Bert Brussen, heel veel satire. En swingende live muziek van Poky Lafarge en de South City 3. En de South City 3 helemaal uit St. Louis, Amerika. recht gaan ze er ook nog bij zingen. Wilt u reageren? Dat kan. Twitter, hashtag AfroVML. U kunt ons dus ook bekijken afro.nl slash vrijdagmiddag live. Het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum wil het onderzoek naar de vogelgriepvirusvariant die van mens tot mens overdraagbaar is, toch publiceren. Ondanks bezwaren van onder meer de Nederlandse regering, van de Amerikaan. Maandag komen internationale experts naar Den Haag om een advies op te stellen. En hier aan tafel een van de Rotterdamse onderzoekers, viroloog Ab Osterhaus, welkom. Eh, ook aan tafel trouwens Ab Visser. AD. AD, twee, ja. ad oh, ja, kijk, ja, ja. Daar, daar begint het. Ja, ad, dan begint het de weer. Ja. Uh, ad, heb jij ooit iets meegekregen trouwens... van dat uh, gedoe met vogelgriepvirus? Ik en, heb gelukkig van dat virus niks meegekregen. Dat virus zelf <laughs> niet, nee, maar van het nieuws erover? Ja, ja, ja, natuurlijk wel. En, maak jij je zorgen als je dat soort dingen nou, hoort? Nou, ik maak me niet zo gauw zorgen... omdat je al snel weet dat wat in de publiciteit komt... meestal in de verte iets met de realiteit te maken heeft. Dus dan ga ik maar vanuit dat dat hier ook zo is. Tenminste, dat hoop ik van harte. Je neemt want, het nieuws met een, uh, met een grote korrelzout. Ja, met een paar kilo en, en een paar Kilo, Ik ja. hoop ook dat we dat in dit geval weer met een paar kilo uh, kunnen nemen. We gaan het, we gaan het horen van uh, app in dit geval, dus ja. wel Osterhaus. Uh, laten we proberen uh, het zo helder mogelijk te houden, want soms is het ook ingewikkeld. Ten eerste nog maar even, waarom is dat virus ontwikkeld oorspronkelijk? Nou, we willen weten in hoeverre het mogelijk is dat deze virussen, zoals die bij vogels voorkomen... we weten dat ze over kunnen gaan naar de mens... Maar, en dat mensen er ook ernstig ziek van kunnen worden, zelfs aan dood kunnen gaan... maar dat die virussen niet van mens op mens overgaan. En we hebben dat virus in 1997 al gevonden... Toen hebben we al gezegd, daar moeten we mee oppassen. Dat zou kunnen dat dat virus aan de basis van een pandemie zou komen te staan. Jullie hebben vastgesteld dat het mogelijk is dat er een variant ontstaat... He, die van mens tot mens dat gaat? Dat is wat we nu gedaan hebben. Dus in feite is het zo dat, dat onderzoek aangetoond heeft... dat het maar, zeg maar een handvol mutaties nodig heeft... Ja, om in zo, inderdaad zich te ontwikkelen tot een virus... wat, wat eventueel van mens tot mens over zou kunnen gaan. En om dan dus een vaccin bijvoorbeeld te kunnen ontwikkelen om dat te voorkomen? Ten eerste om een vaccin te kunnen maken. Ten tweede om antivirale middelen te maken. En ten derde misschien nog het allerbelangrijkste om te kijken in hoeverre dat virus aanwezig is in de bevolking of in de kippen. En wat we gezien hebben is dat die mutaties waar ik over sprak eigenlijk allemaal al gevonden worden bij kippen in Azië. Het enige is dat ze nog niet bij elkaar gevonden worden. Dus maar dat in de, de kans zand. dat dat gebeurt dus ja, heel reëel is. En wij weten niet hoe groot die kans is. Daar, daar rekenen we aan op het ogenblik. We denken dat het reëel is. En wat we willen doen eigenlijk is... in die landen waar het speelt, dat is met name in Azië... willen we kijken of die mutaties voorkomen bij de mens en bij kippen... en of ze alle niet in combinatie voorkomen. Ja. En daarvoor moeten... Die, die landen dus weten, ja, de, de, de officials in die landen... Hoe dat virus eruit ziet, hoe, hoe die variant is, eruit ziet. Wij moeten eerst, hebben eerst bewezen dat het kan. Iedereen zei dat het kan niet. Nou, mm -hmm. dat kan wel degelijk. Het is heel, wat dat betreft is dat virus, kan het vrij makkelijk zich, zich tot een dergelijk virus vormen. En dan willen we weten, komt het inderdaad ook voor. En da, daarom moet je gaan screenen. En dat is de reden dat we het willen publiceren. Precies. Nou, nou schrikken mensen daarvan. Met name in Amerika en Nederland trouwens ook. Hè. Dan zeggen ze, dit is heel gevaarlijk. Terroristen kunnen daar gebruik van maken. Ja, dat, dat, is, dat is het verhaal. En ik kan me voorstellen dat je, dat je niet, op een, niet, niet een recept wil verkopen aan een terrorist. Hé, hey, ga dit virus even maken. Dat is de zorg geweest. Nou, twee misverstanden allereerst. Dit is niet een virus waarvan we nu al weten... dat het heel makkelijk bij de mens ernstige ziekte geeft. Bij fretten was het zo, dat viel nogal mee. We hebben bewezen dat het over kan gaan. Maar dat weten we dus nog helemaal niet, dat is het eerste. Het tweede is dat we wel degelijk op dit moment... dat het heel erg noodzakelijk is... dat we, dat we die, die maatregelen kunnen gaan treffen... om te voorkomen dat dat virus inderdaad zal gaan spreiden. En daarom hebben we dat onderzoek gedaan. Ja. En we willen het ook publiceren. Kijk, als je zegt van... Mogelijkerwijs, zo'n terrorist zou dat kunnen gaan doen. Nou, onze, onze reactie daarop is dat, is: dat is helemaal niet zo makkelijk. Niet? Dat, dat kun je niet zomaar in de garage doen. Als je weet hoe lang wij daar aan bezig geweest zijn, hoeveel werk dat ons gekost heeft. Dat is een hele groep van wetenschappers. Dat doe je niet zomaar in de garage. Dat, dat kan eigenlijk maar landen met rare regimes en uh, ja, uh, laboratoria zouden dat niet kunnen Die hebben deze informatie niet nodig. Want die kunnen die, de, dat, dat recept daarvoor zit gewoon al in de literatuur opgesloten. Dat weet iedereen al hoe dat moet. Dus als je dat wil doen, kunnen toch wel doen. En het andere punt is, als je nu praat over een bioterrorist... wat is nou een bioterrorist? Hoeveel mensen zijn er in de afgelopen eeuw aan bioterrorisme doodgegaan? Hoeveel zijn dat er geweest? We kennen die vijf gevallen van die anthraxbrieven van die mildvuurbrieven. Ja, maar die overheden willen voorkomen dat het er meer worden natuurlijk. Uiteraard, maar als je dan aan de andere, andere kant kijkt... wat is de grootste bioterrorist? Dat is de natuur zelf. We ja. hebben vier pandemieën gehad van influenza. We hebben AIDS, we hebben SARS, we hebben... Hendra Nipa, ik kan zo'n kwartiertje ja, maar doorgaan. Maar geen reden om, om niet natuurlijke uh, aanslagen te voorkomen. Maar die... Nee, maar wacht even, we moeten wat we tegenover... Even voor de ja. duidelijkheid. u zegt, we hebben het onderzocht op vretten. Dat is omdat vretten wat dat betreft ook het, de meeste overeenkomsten... met de mensen vertonen. Klopt. En, maar is, want de, ik begrijp ook dat uh, de, de schrik die mensen hadden van dit virus... dat u, u zegt, ja, die is eigenlijk groter dan nodig is. Nou, werd In het begin is dat opgepikt door de media. En Ad had het er net al over. Kijk, ja. die media die vertellen dan van het killer virus, grote banners all over... Ja. En, ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal niet is waar. Is dat verkeerd begrepen? Dat is verkeerd uitgelegd in ieder geval. Is... Maar ja, wij hebben hier toen, toen dit bekend werd... Ja. uw collega Ron Fouché ja. uh, aan de lijn gehad... en die zei daar toen het volgende over. Nou, die, uh, die fretten die dit virus krijgen... die kunnen dat uh, overdragen naar fretten... die op één uh, afstand uh, worden aangeniest... Uh, en de tweede is dat die vretten uh, helaas kunnen overlijden... als gevolg van een infectie. Ja, daar schrik je dan toch die van. Die kunnen overlijden ten gevolge van die infectie. Dat zei kunnen, niet. hij niet. Het kan overgedragen worden. En als het ja, hebben, dus ze het hebben, dan overlijden ze. Ze kunnen ze. overlijden. Daar had hij ertussen moeten zeggen. Dat, ik dacht dat hij het zei. Maar in ieder geval, nee. dat, dat is de waarheid. En in het begin is dat wat, is dat wat opgeblazen. Nou ja, ja, maar als je het zo zegt, dan schrikken mensen toch ook. Het is nee, niet maar, opgeblazen. Even, hij zei even, het letterlijk voor, zo. Even voor de duidelijkheid. Als, jij, als wij een experiment doen met vretten bijvoorbeeld het virus van de, van de laatste pandemie, waarvan iedereen zei dat het, dat het heel erg wimpy was, dat het nauwelijks iets voorstelde, daar zijn wel wat mensen aan dood gegaan. Maar zeg maar 99,9 van de mensen die geïnfecteerd raakten, die gingen daar helemaal niet aan dood. Dus het voor te stellen, en dat gebeurde in het begin, dat zo'n 50 van de mensen die dat virus zouden krijgen, dood zouden gaan, dat is natuurlijk Dat klopt niet, dus eigenlijk is het ook onder andere door u uh, ja, zelf of Fouché uh, iets te sterk aangezet in het begin? Nou, ik denk dat dat een kwestie van interpretatie is geweest in het begin, en ik denk ik denk dat het heel belangrijk is dat die misverstanden die zijn ontstaan, dat we die. En dat is ook bij de zeg maar, bij die Amerikaanse commissie geweest, die is een tweede keer bij elkaar gekomen. En we hebben toen uitgelegd. En met name Ron is daar geweest, Fouché, om ja. uit te gaan leggen wat het nou echt betekende. En wat en, zeiden die Amerikanen toen? En, en we hebben ze daar ook bij uitgelegd dat de grootste bioterrorist in feite de natuur is. En wat ja. we nu gedaan hebben. maar, maar die Amerikanen wat... die vonden het mag niet gepubliceerd worden. U bent daar naartoe gegaan, u heeft Ik niet, het uitgelegd Ron is geweest. En toen? En toen is gezegd: oh ja, als het zo zit, dan publiceer het dan toch maar. Nog even los nou van. Ja. E ah. Deels, toch? Nee, nee, nee, nee. Die, die informatie van, onze, van die andere groep in Amerika... die dat ook gedaan, die Japanners ja? in Amerika... Dat is, inmiddels, is, is dat geaccepteerd. En in feite, wij, omdat we in Nederland zitten... hebben nog een extra toestemming nodig van de Nederlandse... Ja, maar we hebben het, rapport, het Amerikaanse rapport er ook ja? nog even op nageslagen. Daar staat wel degelijk in, zien ja. we hier... dat het wel gepubliceerd mag worden, maar niet in deze vorm. En zeker niet de informatie op basis waarvan je het virus kunt maken. Ja, wat er, wat er, wat er staat is dat... Uh, maar ik, dit, ik heb het hier voorlezen, ik het, kan het letterlijk voorlezen... Ja, he? Ja, dat, dat klopt. Dus in feite, wat, we hebben nu toestemming vanuit Amerika om het te gaan publiceren. Geen additionele informatie die het mogelijk maakt. Om dat om, virus te maken. Om inderdaad dat virus helemaal... Ja. En dat, maar dat is, in feite is dat een toevoeging die nauwelijks iets betekent. Want als je een viroloog zegt wat we gedaan hebben, en dat hoef je hem niet eens te vertellen... die, kan, kan, het doen. Het die kan het sowieso al doen. Dus ik denk dat dit, wat dat betreft, is het een semantische discussie. En ik denk dat we... Het grootste probleem, vind ik op dit moment, is dat wij nu vrijwillig al meer dan een half jaar... dat onderzoek stilgelegd hebben, vrijwillig. Maar toch even eigenlijk, zegt u, als wij de informatie publiceren... die we nu wel mogen publiceren, oh. kun je het ook maken. Je kunt het zonder die informatie kun je het maken. Kun je het al maken? Dus dat ja. is een onzin clausule uh, ja, ja, van de Amerikanen. Wat, wat zo'n belangrijke commissie daar opschrijft, dat ga ik geen onzin noemen natuurlijk. Ja, nou, ik, ja, nee, uh, maar <lacht> Ad, wat? wat denk jij? Nou, ik trok even een hele andere conclusie uit dit gesprek. Mag die ertussen door? Ja. Uh, ik uh, hoor zojuist uh, de grootste. Wij willen geen terroristen. Daar verzetten wij ons ernstig tegen. Niet te lang, hè? Uh, oh, neem me niet kwalijk. Uh, het gaat niet om de, om de, waarheid, maar het gaat om de lengte. Uh, ja. Een uh, Korte waarheid gaat. De, om. We, de natuur is de grootste bioterrorist. Absoluut. Je ja. wil geen terroristen, dus ja. je moet de... de... De bioterrorist bestrijden. Je moet de, de, natuur natuur bestrijden. Dus, de natuur dus uitroeien. Daar zijn we al honderden nee, jaren nee, nee, mee bezig. Nee, nee, nee, we zijn nee, goed nee, nee, bezig. Nee, nee. Die, die laatste stap is net eentje te ja. ver. We ja. moeten ervoor zorgen dat je dan natuur niet zijn kans krijgt om dit te gaan doen. En daar moeten we ons okay. tegen wapenen. We de... de... ja. hebben dus nu al het laatste half jaar ja. het onderzoek stilgelegd, vrijwillig. En ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat we ons moeten wapenen tegen die natuur. We hebben het hier uh, over het onderzoek, niet over natuur. Uh, volgende week dus die bijeenkomst van al die experts. Als die nou toch Mama. zeggen, niet publiceren. Wat doet u dan? Dan, uh, dan trekken wij ons terug en dan gaan we overleggen met de Raad van Bestuur... Want het is heel, van, van het Erasmus MC, ja. want het is natuurlijk heel erg belangrijk. Dit is puur wetenschappelijk onderzoek. Daar is een u, u zegt niet, we leggen ons bij voorbaat bij dat besluit of dat advies neer? Nee, dat zeg ik helemaal niet. We hebben als universiteit hebben wij de plicht ja, om datgene wat we onderzoeken om dat te delen met, met de society, met de, mm. met, met de mensen. En dat gaan we ook doen, denk ik. Maar we willen in ieder geval hebben we nu gekeken wat zijn. Er zijn natuurlijk bepalingen die ervoor moeten zorgen dat er geen cowboy. En u, u gaat erover praten. U zegt niet we doen het niet. U zegt niet we doen het wel. Wij gaan gewoon afwachten wat nee, nee, het wordt. Nee, nee, nee ik zeg niet we gaan erover praten. Ik, ga, ik zeg we gaan waarschijnlijk gaan we dan publiceren en we gaan kijken wat onze rechten en omhoog. plichten zijn. Oké, okay. dank. Voor de uitleg, viroloog, apostra. Zo direct, graag gedaan. advissen over het onder andere het luisterboek van Gijs Holden van Aschad. Maar eerst live muziek, heer Poki Lavarsi en de South City 3. <applaus> Just like a daffodil in spring. Grow strong for a minute, then you forget about me. I'm gonna feed off you, baby, just like one of the more busy working bees. I'm gonna feed off you, baby, just like one of the more busy working bees. King, honey, won't you come down and be my queen? I'm gonna put you in my window, baby, so I can stand and watch you shine. And I'm gonna put you in my window, baby, so I can stand and watch you shine. Because the seasons are changing, and you know we don't have much time. See my baby next spring. Dank u. <applaus> en vind je het mooie muziek? Dan moet je antwoord geven op de vraag. Hij toert momenteel door Europa. Hij staat vanavond in een uitverkocht paradiesel onder andere. Maar waar in Nederland kun je hem nog meer treffen de komende tijd? Als je dat weet, mail het even naar vrijdagmiddag live at En dan uh, hebben wij iets aardigs voor je. De gasrecent... Yeah, yeah, yeah. Is Ad Visser. Yeah. En natuurlijk ook nog uh, aan tafel Ab Osterhuis. Waarvan we al eens eerder hebben vastgesteld dat hij in zijn vrije tijd ook wel aan cultuur doet. <laughs> aan, aan vooral film, muziek, toneel. Ja, allemaal eigenlijk Allemaal wel, wel ja. hè? Ja. Ja. Ad, Ad Visser, uh, bekend natuurlijk ja, als DJ, muziekmaker. Ja. Fan van hem. Ja, altijd, altijd wel een beetje. <laughs> altijd ja. wel een klein beetje. <laughs> ja, altijd hey. verstandig om eh, diplomaat aan tafel dat hoor je wel. Jij, jij bent al een tijdje bezig. We hoorden trouwens ook dat je hier. In, wanneer was het? In ja. welk, welk jaar in de groon? In, in, in 1963 stond ik hier uh, met, met de gitaar uh, te rammen. <laughs> Echt het, waar? Toen was dit een beatclub. En in <laughs> uh, navolging van het theater hiernaast. Want het was een theater waar uh, Hotel Caranza nu staat. Dat was uh, het Rembrandt Theater. En dat scoorde enorm als, uh, als beat theater. Toen dachten ze dat gebouw hiernaast. Dat nu wij ook en... En speelde. Ja. 1963 moet je nagaan. 70. En je ziet eruit als 23. Dus het ja, en ik ben wel... 65. <laughs> en je speelde uh, dan bijvoorbeeld de Motions en, en uh, Shocking Blue. Nog Alles op. gebeurde hier. Je hebt een boek voor je liggen. Dat is ja, ja, uh, de, ja. de Parade van de Hemelse Tragedie. Dat heb jij geschreven. Het zijn ja. 1050 complete. complete. Ja? Ja. Als je ze allemaal achter elkaar uh, brengt, dan uh, duurt het 8 uur 39 minuten en 39 seconden. Dan zing ik ze, ja. En wij gaan er nu 29 seconden uit horen. Oké, okay, is goed. Minder denk ik nog. Want uh, wat dacht je hiervan? Van. Ons lot toont zich uitzinnig in wisselvalligheden... en blijkt zo ondergrondelijk voor elke vorm van reden. Ons lot toont zich uitbundig in voor- en tegenspoed. Onzichtbaar of voorzienigheid of gerechtigheid dat doet. Wij waanen toeschouwer te zijn van buitenwerelds drama. De grond van het mysterie blijkt innerlijk panorama. Wat wij buiten zien is binnen... Als projectie van de geest. Buiten altijd panorama van ons innerlijk geweest. En we tollen en we dollen in de cyclus van de tijd. En raakten door de duizeling de greep op het leven kwijt. En we razen en we dazen in de cyclus van het lot. En sterven in vertwijfeling in plaats van puur genot. En als bonte harlekijnen met ons ego in de weer. Kletsnaat de clowns in de regen en toch spelen we mooi weer. En als wilde kermisklanten met onszelf aan de haal. één voor één totaal verloren in ons eigen waan Verhaal. Festival, kermis, een circus. Allemaal één comedie. Onafzienbare parade van de hemelse tragedie. Ach, een show, een klug, theater. Allemaal één comedie. Onafzienbare parade van de hemelse tragedie. Zo heet het. Komt binnenkort uit. Applaus. Hartelijk dank. We gaan snel door, want zoveel tijd hebben we niet meer. Want je hebt namelijk voor ons je best gedaan. Je hebt een luisterboek beluisterd. Beretta Bobcat van Gijs van Aschad. Dat was absoluut genoeg. Niet alleen door hem ingelezen, maar ook door hem geschreven. Ja. Was het genoeg? want... Uh, nou, Het was er genoeg, omdat het, uh, het verhaal zat erg mooi in elkaar. Heel goed plot, ongebruikelijk plot. Dus daar zal ik uh, niets van vertellen. En uh, het voordeel dat uh, de auteur zelf zijn eigen werk uh, voorleest... met als extra attractie... dat hij daar natuurlijk uh, heel erg in gespecialiseerd is als acteur. Ja, dus hij is er ook voor bekroond. Ja, en dus dat doet hij heel erg goed. Uh, en uh, vooral wordt het nog leuker eigenlijk... op momenten dat er dialogen zijn. Want dan weet hij ze perfect. Perfekt op een eh, niet te nadrukkelijke wijze eh, te spelen. Hij heeft, en, het, hij heeft het geschreven, zeg ik even bij, voor de Luisterboekenweek. Die komt eraan, van 23 ja. tot en met 28 april. Dan krijg je dat, geloof ik, nou, een cadeau. Of in ieder geval ja. is het te verkrijgen rond die tijd. Het is ja. een spannend verhaal, zeg je? Kun je ja. zeggen waar het over gaat? Ja, het, eh, het zijn twee verhalen die zich verweven. en Het, het heet Beretta Bobcat, en dat is een eh, bepaald soort eh, pistool. En eh, die pistool is het middelpunt, eh, het argeloze middelpunt... waar... Eh, die, Twee mensen die eigenlijk geen eigenaar zijn van die pistool... Uh, krijgen dat ding in handen... en uh, besluiten er dan onverstandige dingen mee te doen. Met dramatische gevolgen, neem ik Met, aan. Met, zoals dat hoort, dramatische gevolgen. Oké, okay. dat ontwikkelt zich, uh, apostraals fan van luisterboeken? Ja. Nee, alleen heb... van pistolen. Nee, <lacht> nee, pistolen heb ik een hele Helemaal niet, maken. maar luisterboeken Ik heb zelf wel? ook nog wel eens een luisterboek gedaan. Ik, denk, ik vind dat, uh, vind dat een, een, een, toch heel erg leuk. Vooral als je in de auto zit en je moet heel lang rijden... dan, uh, dan stop je hem erin en dan... Ja. Daar Zo is dat dit vanzelf, ook ideaal ja. voor. Heb uh, ik ook gedaan hoor, in de ja, auto. Ja. Fantastisch. Ja. Even de film. Coulette au Prun van Marjan Satrapi. is een Iraanse kunstenares die in Parijs woont. Ja. Die film gaat over? Is een persisch sprookje. Zo moet je het je echt voorstellen. Weet je wel, de sprookjes van Duizend en Eén Nacht. Alleen is dit dan uh, nog ietsje, een tikkeltje somberder en bizarder. Je kan de film, vind ik het beste, voorstellen als zo'n pop-up boek. Weet je wel? Dat je openslaat en dan springt je een, uit de een hele scène tegemoet. Het is, is het er... een animatie? Haar eerste film, uh, Persepolis, ja. Persepolis ja. was een animatiefilm. Ja. Ja. Dat is dit ook? Nee, dat is dit niet. Dit is uh, echt uh, live uh, personen die wij in actie zien. Maar soms wel in een, in een soort uh, kleuren uh, sfeer... dat je zegt, uh, we zijn in een sprookje terechtgekomen. Een sprookje over? Uh, een sprookje over een violist die het eh, niet zo goed met zijn vrouw kan vinden... en zijn vrouw besluit dan ook maar die viool aan Vlarde eh, te slaan. En dan Ach, gaat hij eigenlijk op zoek naar een andere viool... en hij had beter op zoek kunnen gaan, denk ik, naar een andere vrouw. Maar goed, dat, per, die perceptie heeft hij niet... en eh, daardoor loopt dit ook volkomen verkeerd af. Als jij moet kiezen tussen die twee, hè, het luisterboek of die film... waar zou je voor kiezen? Voor die vrouw. Uh, nee, sorry, wat was het ook weer? Nee, uh, nee. Ik, het zijn twee totaal verschillende media... dus die moet je nooit vergelijken. Apostra is naar nou een van de twee het meest nieuwsgierig geworden? Worden, op basis van de beschrijving? Nou, ik van vind, die me. film lijkt me wel heel erg spannend. Ja. Vooral film. dat verhaal met die vrouw, dat, uh, dat ja, intrigeert me wel. Bouletto Prun draait sinds gisteren in de bioscoop. En uh, Beretta Bobcat van Gijs Scholte van Asgat. dat moet u nog even wachten. Krijgt u van, vanaf volgende week inderdaad cadeau... bij de aankoop van 9,95 aan Luisterboek. Adviseur, dankjewel. En Ab, Ab Osterhaus ook dank. Graag gedaan. Deze week werd bekend, dames en heren, dat een flink aantal basisscholen... hun budget frauduleus hebben vergroot door gegevens te verstrekken... die suggereren dat er veel meer achterstandskinderen op de school zitten... dan in werkelijkheid het geval is. Schandalig, natuurlijk. Waar halen ze het gore lef vandaan om op deze manier... hun kleiner wordende budgetten op te krikken? Denken ze in het onderwijs soms dat ze belangrijk zijn... Bij mij twee schoolhoofden die als eerste betrapt zijn op deze praktijken. Het zijn Simone Kruissap van basisschool Het Spaanse Rietje in Laren... en Monique Klopgeest van basisschool Het Piepende Krijtje te huizen. Dames, waarom? Nou, kijk, in, uh, in 2009 las ik in de krant dat alleen al de ABN AMRO... Hm. 2 miljard aan bonussen uitkeerde. Zo. Omgerekend betekent dat dat als je met dat bedrag... nee, dat als je dat bedrag niet bovenop topinkomen zou stapelen... maar in het onderwijs zou steken... Dat 10.000 scholen 20.000 euro extra per jaar zouden kunnen besteden aan goed onderwijs. Van alleen de ABN AMRO-bonussen. Dus stel daar gerust nog een paar miljard bij voor ING en Rabo en heel het bedrijfsleven. En wij kennen elkaar goed vanwege het getrouwd zijn en samenwonen. Dus ja. we hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ja, dat is allemaal heel mooi en aardig, maar het mag natuurlijk eigenlijk niet. Nee, het mag eigenlijk niet, maar ja, als je een kansje ziet... Ja, goed, nu bent u schoolhoofd in Huizen en, uh, en Haren. Niet bepaald gemeentes die bekend staan om hun zwarte de populatie. Ja, dat is flauw natuurlijk. Van binnen zijn we allemaal zwart. En zwak begaafd. Monique... Dat zouden we denken, niet zeggen. Oh ja, excuus. Blijft de vraag, hoe pakt u dat aan? Nou, nadat we samen het plan hadden uitgedokterd... besloten we ieder op een eigen wijze te proberen... wat extra centen binnen te halen. Ja, op mijn school het Spaanse Rietje, voorheen de fluitende lineaal... zijn we gaan investeren in dramalessen. Misschien even zeggen dat ik een heel goed oraal contact had... met iemand binnen ja. de inspectie van het onderwijs. Oh, he. uh -huh. Een kaal, beetje bangig mannetje. Uh -huh. Maar daardoor wisten we een week van tevoren dat ze langskwamen. Precies. Dus wij drillden de leerlingen dan een week lang... Om zich apart te gedragen. Hoe deed u dat dan? Nou, wij keken dan met de leerlingen naar de verzamelde videoregistraties... van de Josti-band en deelden dan triangels en xylofoontjes uit. Ja. En als de inspectie langskwam, dan lieten we zij helemaal losgaan. Een teringherrie, geweldig. Op die momenten dacht ik zelf dat ik in een gesticht werkte... in plaats van op een prima ja. basisschool. Ja, jij kwam dan bijna in de war thuis van enthousiasme. Ja. Goed, maar op uh, uw school ging dat anders? Jazeker. Zoals uh, in de psychiatrie zijn er twee stromingen... die mm -hmm. van het praten en therapieën en die van de pillen. Ja, en dus? Nou, waar Simone dus voor het geestelijk mentale ging, ja. ben ik op de farmaceutische toer gegaan. Oh, en dat hield in? Nou, we zijn begonnen met in groep 3 van sommige kinderen de schoolmelk vol te spuiten met Valium In de week van de inspectie. Dus die zaten als de controle kwam, knikkenbollend en kwijlend in hun bankjes. Heel effectief. En dat was het? Ben je gek, ADHD, dat is the thing van de thing vandaag de dag. Hè? Dus bij de andere leerlingen spoten we een adrenaline derivaat, ook wel speed genoemd. In diezelfde school. Is dat, niet, is dat niet riskant? Ja, we moesten natuurlijk wel leren omgaan met de dosering. Hè. De eerste keren zaten we veel te hoog. Dus toen is er wel het een en ander aan schoolmeubilair gesneuveld. Goed, u bent dus nu betrapt. Hebt u spijt? Totaal niet. Nederland moet zich schamen zoals ze met het onderwijs omgaan. Ik zou de hoge heren graag... Hoogst persoonlijk met hun neus... door de stinkende gemastiekkleertjes van onze leerlingen halen. Excuus, maar Simone heeft van de speed gesnoept. Alle scholen, fles de boel, voordat ze ons flessen. Simone, sorry, ik was even mezelf. Dames en heren, twee bevlogen dames. Applaus! Goeie. Sanne Wallis de Vries, Marjan Luif en Pieter Bouwman. Het NOS Journaal nu met Gert Kluuk. Radio 1, het NOS Journaal. Mensen met flexibele contracten krijgen voortaan minder lang een ziektewetuitkering. En de uitkering kan ook lager worden. En met dit voorstel wil minister Kamp zieke werknemers meer prikkelen om weer aan het werk te gaan. De afgelopen tijd is het aantal arbeidsongeschikte gedaald, maar onder flexibele werknemers juist gestegen. Wetenschappers hebben een enorm waterreservoir onder het Afrikaanse continent in kaart gebracht. De fonds is bijzonder. 300 miljoen Afrikanen hebben geen toegang tot drinkwater. Bovendien wordt verwacht dat de vraag naar schoon water vanwege de bevolkingsgroei zal toenemen. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft 15 kunstwerken cadeau gekregen ter waarde van 30 miljoen euro. Zijn werken van onder andere Constant en David Hockney uit de privécollectie van verzamelaar Hans Sonnenberg. Dat KLM-vliegers op hun 56ste met pensioen moeten is geen leeftijdsdiscriminatie, vindt de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Hij geeft advies aan de Raad en zijn adviezen worden doorgaans overgenomen. Volgens hem kan pensioenontslag nuttig zijn voor de werkgelegenheid van jonge verkeersvliegers en voor meer doorstroming. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment files in het midden van het land op de A1 richting Amersfoort. En door werkzaamheden in België is er veel hinder op de A67 bij Turnhout. Verder opvallend is de file op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en knopend van 4 kilometer... En door noodweer op de A58 bergen op zomer... richting Vlissingen onweer en hakelt daar. Tussen afrit Kruiningen en afrit Ierseken staat 4 kilometer file. A67 turn richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel. 3 kilometer door eerder genoemde werkzaamheden. En de andere kant op op de A67 richting Antwerpen. Dan, uh, ja, daar staat het helemaal vast uh, door de werkzaamheden. Je kan maar beter omrijden uh, richting Antwerpen. En dat doe je via Tilburg-Breda. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Als jurist, politicoloog, vogelaar, kunstliefhebber, bergbeklimmer... pianist is hij van alle markten thuis. Hij houdt dan ook van verrassende wendingen in zijn carrière. Als kunstbobo maakte hij de overstap naar de politiek. En van de politiek ging hij naar het bedrijfsleven. En een krap jaar is hij nu president-directeur... van de Nederlandse tak van chemiebedrijf DSM. VVD-prominent Adzo Nicolai, welkom. Zullen we beginnen met, met uh, ja, de actualiteit, deze staat staatsbezoek van de Turkse president Abdullah Kul. Uh, u stond als staatssecretaris Europese Zaken eigenlijk aan het begin van die toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie. U heeft hem ook ontmoet, hè? Ja, Gül. klopt. We waren uh, voorzitter, maar dat wisselde dus spel half jaar, voorzitter van de Europese Unie als Nederland, toen ik staatssecretaris was. En dan ben je ja, een soort, soort spiel voor alle uh, onderhandelingen en gesprekken. Dus ik heb vrij nauw contact met Turkije okay, gehad in die tijd en ook met uh, de heer Kul, ik bedoel, die was toen minister van Buitenlandse Zaken. Ja, en ik las dat u uh, het gesprek met hem het hardste gesprek dat u ooit hebt gevoerd noemde. Is dat zo? Dat ja. Ik, ja, ik herinner me één gesprek. Ja, we een paar keer hebben we. Ontmoet 2004 een, was dat. Ja, was één gesprek was uh, onder vier ogen en het goed gebruik. Dacht ik van mezelf om daar niet te veel over te zeggen. Maar, maar hoezo maar, nou, zo hard? Uh, ze hadden toen net, uh, als ik het goede gesprek, voor, oh, ze hadden toen net bericht gekregen van de Europese Commissie of over, over of ze een beetje opgeschoten met uh, ze hebben klaar zijn om een allereerste begin van onderhandelingen te kunnen gaan maken. De Europese Commissie was kritisch... en Turkije had, zich, had, had er moeite mee om zich de maat te laten nemen. ging gewoon een over een kritiek op de land. mensenrechten, neem ik aan. Ja, het zat op een aantal, aantal verschillende onderwerpen. Maar Turkije is natuurlijk een heel groot en trots land... en toetredingsonderhandelingen klinkt wel mooi en tweezijdig... maar het is gewoon eigenlijk eenzijdig. Namelijk Europa neemt steeds de maat, schiet het op of niet. Anders kom je er niet in. Vindt u dat ze erbij moeten? Ja, dat is een politiek erg gevoelige vraag. En ik wil graag vanuit het bedrijfsleven hier... Ja, je kunt nu vrij uitspreken, toch? Maar laat ik, vanuit, laat ik zeggen het economische en het bedrijfsleven belang. Het is natuurlijk een, een heel interessant land... wat heel hard groeit economisch. Dat is sowieso interessant, ook voor Nederland en export. Uh, als, als u die getallen ziet, het is bijna 9 procent. afgelopen jaar. Economisch bijna, gezien, zegt u, zou het zeker moeten doen. Nou, ja, economisch is het een heel belangrijk land, denk ik. Voor, ook voor Europa en ook voor Nederland. En is het dan heel dom? Het groeit bijna zoiets als China. Het zit heel veel potentie. Het is een groot land... Mm -hmm. Dus uh, als het gaat om export en, en het belang van het Nederlands bedrijfsleven... maar breder, dus ook van de hele Nederlandse economie. We, we verdienen allemaal ons geld uh, voor driekwart uh, over de grens. Ja. Is Turkije een heel belangrijk land, absoluut. Maar zijn die uitlatingen van uw ex-collega Geert Wilders dan heel dom? Dat hij zei hij is niet welkom en hij noemde hem een christenpester... een koerdenmepper, mepper, hamasvriend, et cetera? Ja, wat ik blijf benadrukken in alle rollen, maar ook in deze rol bij DSM, is... Uh, Nederland, let op uw zaken. Realiseer je, we zijn een land wat het altijd heeft gehad... en nog steeds moet blijven hebben van heel veel externe contacten... open cultuur en export. Driekwart, wat ik net zei, van, van ons geld wordt in feite over de grens verdiend. Kom mee lopen, dus zorg dat je dat, dat, dat vasthoudt. Dus u keurt die uitspraak af? Ik doe keur helemaal niks over goed, want daar ga ik niet meer over. Straks gaan we door over politiek, over het bedrijfsleven, over, over uzelf. Nadat we hebben geluisterd naar een lied dat Susanne Matthijs over u schreef, nadat ze googelde op uw naam. Oh, oh, oh, Tussen de landen oh, rijden in Zuid-Holland. Altijd buiten oh, om vogels te kijken. Want vogels kijken oh, oh, is je leven verrijken. Bleet, bleet, Hobbies, oh, zo heeft er genoeg. Hij zat tijdens oh, oh, de studies niet vaak in de kroeg. Bleet, bleet, maar speelde piano, deed aan toneel. Hij boende over oh, oh, Kafka, discussieerde veel. Met zijn wijsneuzenclubje tot diep in de nacht. Hij droeg yeah. een kraal. Het leek wel een hippie. Hij is nu een verzorgde vogel in maatpak en das. Van kralenketting. Naar stijlbewuste dandy, hij produceert nieuws Maar wordt politicus via de Raad van Cultuur. Europese zaken, staatssecretaris, keurig rationeel, maar ook vogelaar vuur. Want ziet hij een vogel die hij niet eerder zag? Verandert zijn gedrag in een oogopslag? Al is hij op staatsbezoek met de koningin. Die vogel moet gespot en worden afgevinkt. Oh. Hij schijnt een gangmaker op menig VVD. -face. Op menig VVD, bij Hij oh, begint de muziek. Dan pakt Axel zijn kans. En danst tot diep in de nacht. De vogeltjes dansen Oh, kijk, dannen, Nicola Tweet, tweet! Susanne Mathijs, Vera K. en Milou van Bodegave over mijn gast, Adso Nicolai. Altijd even checken of het allemaal klopt. Ja, het staat op Google dus die zwaar. Nee, het is, dit is uh, toch altijd wel even confronterend hoeveel je blijkbaar gewoon van het net kan halen. Ja, en het waar, komt hetzelfde voor dat mensen zeggen, het klopt niet ja. trouwens. Nee, het is fantastisch en het klopt nog ook. Het klopt ja. ook weer in ja. dit geval. O, overigens niet in maatpak bent u vandaag. Nee, nee ik probeer soms uh, vrijdag afspraken te maken thuis of naar het huis te werken, want ik werk door de week in Maastricht, ik woon in de buurt van Amsterdam, dus zo probeer ik wat dingen te combineren. Dan een voorschot op het vrije weekend. U bent werd ook over gezongen, een vervent vogelaar. U bent ook voorzitter van vogelbescherming. Wat is daar zo leuk aan? Ja, als je een beetje van natuur houdt... dan is vogels, vind ik, nog een van de leukste dingen. Het is het mooiste, het spannendste. Wat is er spannend aan een vogeltje? Nou ja, of je hem ziet. Of, kijk, als, je, als je plantjes je zoekt... Dan een beetje, ja, maar je, je ziet overal weer anderen. Uh, ja, je, je moet er wel van houden. Als je denkt, wat doe ik hier in het bos, ik ga weer naar binnen... dan zou je ook niet van vogels houden. Maar het aardig van vogels... Kijk, planten kan je altijd wel vinden als je weet waar ze zijn. Ja, dat klinkt misschien onaardig. Maar vogels is natuurlijk altijd toch een avontuurtje. Zit hij er, vind je hem, uh, ziet hij er eruit zoals je denkt. Uh, zie je iets wat je helemaal niet had verwacht. Maar het het gaat aan de, u, u bent vervent, ik zei het. Het gaat ver, want u heeft ook wel eens gezegd dat u tijdens een staatsbezoek aan Brazilië met de koningin was. en dat u even de koningin vergat omdat u een vogel zag. Nou, ik zal nooit de koningin vergeten, meneer Mo. Nee, maar zit, beetje. er zitten natuurlijk onderdelen in zo'n programma dat je ook een beetje om je heen kan kijken. Ja, maar ja, als, af, dan, uh... als u nou echt een bijzondere vogel ziet op zo'n moment... zegt u dan toch even tegen de koning in het momentje? Nee, nee, dat, nee dat, is dat niet. Het. Maar ja, dat je stiekem uit je ooghoek daar een, een anie ziet uh, in de kerk, dat is leuk. Hoeveel heeft u er al gesignaleerd? Want u schrijft het op. Ja, ik, het ik weet het alleen het getal niet, maar het is iets van, van 12, 1300. We en hebben even is... een nieuwsflits tussendoor van de NOS, Gert Kluuk. Het CDA in de provincie Limburg heeft het vertrouwen opgezegd... in de twee PVV-gedeputeerden... En daarmee is de coalitie van CDA, VVD en PVV in Limburg gevallen. De Christendemocraten waren erg kritisch over de houding van de PVV-fractie... tijdens het bezoek van de Turkse president Gül, gisteren aan Maastricht. En dat was het nieuws. Ja, we hadden het er al over. Uh, wij hadden het over de houding van Wilders ten opzichte van Gül. Maar uh, hier is dus de PVV-fractie in Limburg gevallen. U snapt dat? Nou, ik, ik, ik had gehoord dat die discussie over was. Zoals iedereen dat gehoord had. En uh, DSM zit ook voor een deel in Limburg. Hè? Want mijn, ja. mijn eigen standplaats is in Limburg. De helft van de mensen voor die in, DSM, uh, in Nederland voor DSM werken... ruim de helft zit, werkt in Limburg. En ik heb uitstekende... Contacten met de provincie, daar, met de verschillende gedeputeerden. Die zijn zeer betrokken bij allerlei dingen die we daar doen. Want we doen daar veel als deze. Niet alleen ons eigen werk, maar ook met allerlei samenwerkingsverbanden en open innovatie. Heeft u ook contacten met de PVV. Met consortium. Dus ik hoop dat dat, dat dat in ieder geval goed doorgaat. Ja, dan hebben ze dus ook contacten met, ja, voor zover het een portefeuille is, maar ja. ook met de PVV'ers. En die contacten zijn echt heel goed. Dus uh, ja, mijn eerste zorg is, uh, zit er een goed uh, college ja. bij de provincie, wat hier op de goede manier mee, mee doorgaat. Er was natuurlijk een meningverschil uh, in de PVV. Of ze wel of niet uh, ja, het bezoek uit Turkije moesten ontvangen. Uh, dat is blijkbaar toch zo. Dit verdeelt dan toch die partij ook. Ja, binnen die partij. Zoals ja. we natuurlijk allemaal hebben, hebben gezien. Want we, zoals ik het heb gevolgd, zijn juist deze PVV-leden wel naar die, dat ontvangst-lunch uh, gegaan. Uh, maar was dat weer binnen die partij een discussie? Maar goed, dat, daar bleef ik helemaal uh, graag verwerkt. He, ik snap het. Uh, nog even terug dan toch op die, op die volgers. Mogen we u even kijken, want u heeft er heel veel genoteerd. Hoeveel precies? Ja, dat vroeg je net in, tussen de 12 en de 1300. Ik weet zo veel. Het en dat is Herkening voor de echte zo... liefhebber is dan nog helemaal niks, hoor. Maar voor een gewone uh, amateur met weinig tijd is dat aardig. Is dat veel. Herkent u dus ze als u ze hoort? Nee, ik ben een, een spotter, kijker. Dus ah. als u nu een paar leuke ja, testjes hebt. Ja, hadden we klaarstaan. Van, nou, waar... laten we, we het even proberen. <laughs> Het gaat niet komen, hè? Nee, het gaat niet komen. Nee. Dit is de putter. Kijk, we hebben er nog twee. Nee. De prachtig. De, deze dat is makkelijk, wel. de volgende. Ik, ik vind hem makkelijk. Ik weet, ik weet zelf nou, natuurlijk ja, helemaal nou, maar, niet. De het staat hier. Nee, maar, maar die naam klinkt ook zoals als het geluid dat je hoort. Hop. Ja, die hoor je in Nederland niet. En dan tot slot, Die ik, niet ik geef een hint. Deze hebben we uitgekozen in verband met het bezoek van Gül. Turkse tortel. Juist. Yes. Toch eentje goed. Ja. Uh, bent u ooit cabaretier Hans Dorrenstein als vogelaar tegengekomen? Nee, ik heb uh, wel zijn boekje. Ze Zij heeft twee boeken onder dus geloof ik zelfs geschreven. Ja. Zijn eerste boek gelezen, maar uh, ik heb nooit ontmoet. Want we hebben hem gevraagd welke vogels u absoluut nog moet zien. Okay. Ik zou zeggen, veel geluk met vogelkijken. En ik wens hem bijvoorbeeld een roodpootvalk. Dat is een, uh, een, uiteraard een uh, rood vogeltje. Maar zo ontzettend ijl als een vlinder. Waarbij bijvoorbeeld uh, het klein waterhoen. Ik noem nou juist iets wat bijna niemand ziet, omdat die, die laat zich bijna niet zien, die verstopt zich altijd. Of de, de roodmus, die is zo ontzaglijk rood, het klein pijn aan je ogen. Als je dat beest in de zon ziet zitten. Ja, alle drie al... die, moet hij zien. die moet hij zien. Heeft u ze alle drie al gezien? Kleinwaterhoen uh, op Lesbos, maar hoe je wel uh, gedompeld bent. Ja. En de uh, die zit er heel veel in de Krim. Daar kan je ze heel makkelijk zien. Ah. Maar die uh, staat nog op mijn leusje. Ja. Oké, okay, die, die komt nog. Hij zei ook dat vogelaars iets gemeen hebben. Over het algemeen, ik ga vaak mee met groepen. De, het zijn zeer leuke groepen. En ik, ze zijn ook ontroerend. Als je naar een stel, stel mannen staat te kijken. Zeg middelbare mannen van de jaren 50, grijs. Maar die dan als kleine jongetjes elkaar aanwijzen waar bijvoorbeeld uh, uh, de Cape zit of uh, de, het kuivermeesje. En die daar heel blij om zijn. En de, de, ze zijn eigenlijk het, ja, het omgekeerde van materialisten. Ze houden van dingen die ze niet hoeven hebben. Middelbare mannen grijs. Ja, ja, ik, wel, hè? Ik, ik heb eerlijk gezegd zelf nooit de, in, in die groepen meegedraaid. Ge, uh, althans niet op reizen, zoals Hans Dorrestein uh, doet. Uh, maar ik herken er wel iets in. En ik vind het zelf aardig. Ja, als je een hobby doet, laat het dan ook alsjeblieft iets anders zijn dan je, dan je werk. Daar is een hobby voor. En laat uh -huh. het ook vooral ge, geen nut hebben. Maar iets zijn waar je echt zelf plezier in hebt. En een omgekeerde en daar, materialist, uh, zegt hij. Je houdt van dingen die je niet hoeft te hebben. Ja, nee, ik, ik zou ze niet willen schieten bijvoorbeeld. De foto is misschien nog aardig. Maar uh, jacht, uh, nou als het kip is. Toch wel. Ja, vorig jaar maakte u de overstap naar het bedrijfsleven. U werd president-directeur van DSM Nederland. Veel mensen keken ervan op dat u die overstap maakte. U was een van de meest ervaren leden uit de VVD-fractie. Werd ook eigenlijk verwacht dat u minister zou worden. Hij stond al met potlood ingevuld op buitenlandse zaken, toch? Nou, ik heb dat leesje niet gezien. Maar het had gekund. Het had gekund. Ja, en, en het verhaal is ook dat Wilders dat niet wilde. Omdat u misschien kritisch over Israël was. Ja, ook dat heb ik niet gezien. Nee, Maar, wel, gehoord. maar het is wel het is wat politiek is. Hè. Je kan uh, op een hoop lijstjes staan. Of, uh, maar uiteindelijk moet er een mix gemaakt worden van de mensen. En die kan maar één iemand maken. En dat, uh, dat, dat is gebeurd. Ja. En, je, en je weet het pas als het besloten is. Dus uh, dat, dat, dat hoort echt bij politiek. Hoe lang bent u kwaad geweest? Uh, ik denk één avond. Nee, ik kan kwaad zijn, maar ik kan ook heel goed weer overeen zijn. Ja, nou ja, best nog wel vervelend als je zo'n hele avond uh, kwaad bent. Ja, maar kijk, het perspectief wat zich daarna voordeed. Wel deze, deze kant was natuurlijk een hele mooie overstap. Nou, ik, vond het, ik had al voor mezelf bedacht dat als ik de politiek inging. wat ik pas later in mijn carrière ben gaan doen, heel bewust. dat ik ook weer op tijd uit wilde. Uh, ik had het voornemen, dat kan je niet allemaal plannen in je leven, maar uh, ook een soort mentaal ding. Ik wil niet afhankelijk worden van de politiek. Ik wil kijken of ik in staat ben om uh, op enig moment nog daar weer uit te stappen en nog weer iets heel anders te gaan doen. En ik had toen allemaal in mijn achterhoofd, ja, de, de interessantste sector waar ik wel veel mee te maken heb als politicus en al die rollen maar nooit zelf heb gedaan, is de echt private sector. Echt, gewoon echt bedrijfsleven. Maar chemie, DSM? En, uh, nee, ik had DSM niet zelf bedacht. Dat is uh, door de andere bedacht. Ze kwamen naar u toe. Dat is dan bedacht, ja. En waarom is dit mooi? Ja, DSM is een heel erg mooi bedrijf. En dat eh, maakt ook wel veel uit voor mijn, mijn keus. Want grappig is als je hele leven zoals ik daarvoor. In de, zeg maar de publieke zaak hebt gediend, met het publieke algemeen belang bezig bent geweest in de eerste dan een specifieke sector en de cultuur, en daarna breed in de politiek. Uh, is natuurlijk de overstap naar het bedrijfsleven. Dan vraag is, ja, zit je dan opeens alleen nog maar he, met, met die scope met, met van Met een je blak eigen geld bedrijf, verdienen he, voor jij, het bedrijf? Wel, ja. uh, of, of hoeveel meer is het? En uh, DSM is extreem een bedrijf dat heel erg bezig is met wat helpt voor de wereld. En wat helpt voor DSM? Noem eens een voorbeeld? Uh, nou, wij zijn uh, wat betreft duurzaamheid. En daar stellen we heel veel, en niet alleen eer in... maar gewoon, het is core business. Milieuvriendelijk produceren. Uh, ja, produceer. dus met de meeste ruime zin van het woord, sustainability. Uh, daar scoren wij jaar in, jaar uit, al een jaar of acht. Meestal één, twee keer twee op de Dow Jones Sustainability Index. Ja. En dat zegt iets, want het is natuurlijk een objectieve maat. En de het is niet iets wat we erbij doen, het zit gewoon in de producten. Wij willen alleen nog maar dingen maken die helpen voor de wereld. Die schoner en gezonder en duurzamer zijn. Uit zich bezig dan, dan, dan met, met voeding, medicijnen, ja, materialen? DSM doet veel in de sfeer van voeding en voedingsingrediënten. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant materialen, maar dan ook juist weer de slimme, duurzame materialen. Ja, ja toch, toch is DSM ook wel een aantal keren beboet. Zowel in Amerika als Nederland, he, voor het overtreden van milieuregels. Wij zijn uh, al lang, en uh, voor zover ik kan overzien, uh, heel heel strikt. En we willen absoluut niet in uh, tijd, het, beste, nee. het beste voorbeeld geven. Was voor uw tijd. Nee. ja die verantwoordelijkheid neem ik dan wel weer mee gaat nu goed begrijp ik van u uh, DSM lijkt ook weinig last te hebben van de crisis want vorig jaar wat zag ik 814 miljoen euro winst 60 procent maar liefst meer hoe komt het dat DSM geen last van de crisis heeft ja, als we dat heel precies zouden weten, dan zouden meer bedrijven... Ja. Natuurlijk. maar uh, ik denk dat het een mix is van een paar dingen. We hebben trouwens wel last van de crisis. Het is ook voor ons een zorgelijke omgeving... maar wij draaien in ieder geval relatief uh, goed. Dat is absoluut waar. Uh, ja, ik, ik geloof zelf dat het erg te maken heeft met die duurzaamheidsfocus. Ik denk dat dat is wat de wereld wil. Dat en wordt ook echt gewaardeerd. Ja, dat wordt ook echt gewaardeerd. En het grappige is... Ik merk soms dat zeg maar, mensen in mijn generatie... heb je nog mensen die dat iets van, van de jaren 70 en geit ja. sokken vinden. Maar dat is een ontzettend ouderwets beeld. Ik zie dat jonge... De mensen die nu werk zoeken in het bedrijfsleven... en ambitieus zijn, eh, ja, die kijken naar een goed internationaal bedrijf. Maar wat is de meerwaarde? Is het een bedrijf dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ook echt neemt? En krijgt en een u daar ook, ook, Dus u doel... krijgt daar ja? dus ook goede mensen mee. En ik denk dat het ook is waar je... Ja, we, we hebben natuurlijk vaak net een voorsprong op concurrenten niet... omdat we zozeer goedkoper zijn, maar omdat we beter zijn. Dus ik denk dat dat erg Innovatief. Geldt. En we zitten natuurlijk op heel veel plekken in de wereld. Dus we hebben natuurlijk een goede spreiding van producten die we maken. Maar als we het even op over Nederland over de, focussen... De want, want toevallig was er uh, deze week een onderzoek financieel dagblad onder ondernemers over deze regering, daar werd ontzettend geklaagd... Ja. Hè, over dat ze juist ja, te weinig visie, te weinig lange termijnvisie... te weinig daadkracht en te weinig uh, bijvoorbeeld mogelijkheden... om inderdaad uh, nou, innovatief beleid te ondersteunen, et cetera. Bent u daarmee eens? Nou, ik, uh, het was een vrij kritisch rapport. Overigens nog wel beter dan bij het vorige kabinet. Dus alles is ook wel weer relatief, maar het was toch behoorlijk kritisch. Uh, voor mij hangt heel veel af, ook nu wat trouwens uit dat Katshuisberaad komt... Uh, wat dit kabinet doet met om, zeggen, het verdienmodel Nederland. Uh, dat er veel bezuinigd moet worden, daar zijn we dat, geloof ik heel breed wel, uh, wel over eens. Ja. Um, maar hoe kom je vervolgens na die bezuinigingsslag die nodig is... weer echt uit dat dal? Dat kom je niet door enig beleid zelf. Dat kom je door dat de economie weer aantrekt. En meer aantrekt. En dat kan alleen economische maar wat sectoren u, uh, nee, Ik Nee, Nog twee zinnen, dan ben ja? ik bij de okay. conclusie. Uh, de economie trekt vooral aan... als je de, de, de kwaliteiten waar je goed in bent... de ruimte geeft. Dat heet dan... topsectorenbeleid van dit kabinet. En dat vind ik. Er is minder geld, maar er is beter beleid. Omdat men inzet... juist op die topsectoren. En dat ook wel degelijk. Wat dat betreft echt een compliment aan dit kabinet. Mm -hmm. uh, dat, dat is een goede keuze. Geld, ja. Maar ook wel degelijk fiscaal. Dus ook juist innovatie... Uh, waar DSM uh, heel actief in is. Maar ook andere uh, internationale bedrijven gelukkig... In Nederland. Maar u zegt dat tussendoor, uh, ze moeten niet komen aan het verdienmodel. Ja, dat is eigenlijk dat topsectorenmodel. Dat is het feit dat je uh, veel moet bezuinigen, maar dat je de groeimogelijkheden. Hoe komt de Nederlandse economie weer erbovenop? Nou, dat zit vooral in die topsector. Dat is niet uh, de, de gaten, denk ik, met die topsector. En DSM zit daar in een aantal van, uh, van de topsectoren, zitten wij heel actief. Ja, maar dat begrijp ik, ik geloof ik ook dat... principeel dat het echt de beste benadering is. Dus ja, zoek ja, je, zoekt, nee, zoekt je kracht en concentreer je daarop. <laughs> ik begrijp dat u zegt dat uh, je moet niet aan mij komen. Nee, maar je moet, niet, je moet niet aan de economie komen. Je moet niet aan het motorblok van de economie komen. Het motorblok van de economie, dat is waar kan je groeien. En, en dat werkt dan vervolgens door en hoef je uiteindelijk ook weer minder elders te bezuinigen. Ja, maar dat zegt iedereen, hè? Dus de, je moet niet de salarissen bevriezen, want dat is slecht voor de economie. Je moet niet aan de winst komen, want dat is slecht voor de economie. En toch moet er 18 miljard bezuinigd worden. Nee, ja, bezuinigen heeft consequenties ook voor de economie natuurlijk. Want well, dat is absoluut waar. Maar het is nu wel nodig. Maar als je dan weer uit dat dal omhoog wil komen... is echt de enige manier groei. En die groei is er in potentie en die vindt ook plaats. En dan moet je op innovatie en topsector... Ja, Klaas Knot van de, de Nederlandse Bank die zegt nog... Van, uh, hou dan maar rekening mee dat we de komende tien jaar geen groei hebben. Ja, uh, hij kan misschien verder vooruit kijken dan, uh, dan ik. Dat is misschien ook meer, uh, nog meer zijn verantwoordelijkheid dan de, de mijne. Waar we vooral heel beducht voor zijn in het bedrijfsleven... een soort Japan-scenario... waarin je inderdaad echt langjarig in een soort cirkel, bijna spiraal komt. Uh, ik zie dat zelf nog niet. Ik zie dat niet. Of ik, ben niet. Ik, zie dat, ik ben iets optimistisch. Alleen zou... voor uw sector of breder? Nou ja, ik zie in ieder geval grote uh, mogelijkheden, tenminste in mijn omgeving... Uh, die heeft wel heel veel te maken hebben met wat er in Duitsland gebeurt. Maar goed, daar moet je dus goed op inspelen. Want DSM verdient ook een groot deel van het geld over de grens... zoals iedereen in Nederland gemiddeld. Uh, maar er slaat wel voor een groot deel in Nederland weer neer. Nou, als je dat goed doet, dan uh, heb ik, hou ik hoop op... het zal zeker nog wel een paar jaar uh, moeilijk zijn... maar um, om niet op een Japans scenario Bent u nog VVD'er? Jazeker. Ja? Ja, nee, ik ben, ik ben liberaal in hart en nieren. Ja, maar daarom, heb, want de ene en liberale heb... waarde naar de andere... wordt door dit kabinet een beetje ja, bij het groep vuil er, er, er, er, er is maar één echt grote liberale uh, partij en dat is de VVD. Het winkel op zondag gaat niet door, wil de SGP niet. Verbod op ambtenaren die de homo's weigeren, gaat niet door, wil de SGP niet. Geen steun aan het initiatief voltooid leven... waarbij ouderen worden geholpen om zelfstandig een zelf zelfgekozen... eind hun leven te maken, wil de SGP niet. Verbod op godslastering wordt niet geschrapt, wil de SGP en de CDA niet. Hoezo? Ja, ik, ben, ik, heb, ik heb lang genoeg in de politiek gezeten om ook genoeg machtspoliticus te zijn. Of dat in ieder geval te begrijpen. En wat zijn op dit moment de allergrootste problemen waar dit kabinet iets aan moet doen. En dat is uh, dat huishoudboekje, dat financiële huishoudboekje, bezuinigingen, begroting. En dan is het recht dat, dat je die liberale krijgen. waarde inlegt. En dat je een soort omhoolt, want dat is eigenlijk wat dit kabinet heeft gedaan. Hè, ook bij aantreden een soort omhold op een aantal andere dingen zet. Ja, vind je het leuk? Nee, niet leuk. Uh, is de prioriteit goed gelegd? Ja, de prioriteit is goed gelegd. Uw daar word je heel vrolijk van, he, met, met mijn liberale hart. Precies. Uh, nou, als u dat geweten die gewetens van nee, daar word ik dan niet in van. En wat denkt u als u Rutte op het SGP-congres toegejuicht ziet worden... omdat hij zegt, ja, wij verschillen eigenlijk niet zoveel de SGP en de VVD? Nou, er zijn heel veel overeenkomsten. Trouwens ook tussen de VVD, denk ik, en GroenLinks. Uh, er zijn altijd mooie overeenkomsten. Ja, die verschillen zijn steeds moeilijker te zien. Dat klopt, inderdaad. Maar dan dat moet uw liberale hart zich er een beetje... Omkeren, nee hoor, nog eens. Ik ben genoeg politicus geweest om, om te weten. Uh, choose your battles, bekijk wat de prioriteiten zijn. En ik denk dat het heel veel waarde is als dit kabinet met goede resultaten uit het katshuis komt. om deze jaren op de beste ja. manier door te komen. Maar als vogelbeschermer bent u wel tegen dit kabinetsbeleid? Ja, ik heb verschillende petten. Ik ben ook een groot cultuurliefhebber. En daar heb ik ook een aantal bestuurlijke activiteiten uh, gehad in ieder geval. En in de ene kom ik enthousiast op voor mijn, uh, voor mijn sector. Ja, en dan zegt v bijvoorbeeld uh, ook vvd Win ook begaan met de natuur en het milieu, net als u... Ja, eigenlijk kun je het niet meer maken met dit beleid om nog op die partij te stemmen. Ja, maar ik heb mij voorgenomen, en daar zal ik me ook zeker aan houden... ik ga niet een soort politiek commentator worden. Niet op VVD, niet op het kabinet. Echt u het eraan als ex-VVD's of ex bewins die er dat doen? Nee, iedereen mag zo'n rol kiezen. Ik, ik, ik heb een, een hele mooie baan bij een heel mooi bedrijf... waar ik heel hard mijn best voor doe. En dat zie ik ook breder dan dat bedrijf, zoals ik net zei. Dat is Nederland en de wereld. Maar wel vanuit die positie. En dat is mijn werk en mijn, mijn, uh, ja, wat, wat ik doe. U houdt zich daar uh, trouw aan. Wat, wat verwacht u dat er uit het Kathuisberaad komt? Ja, ik weet het niet. Ik weet dat zelfs, althans, dat zelfs de, een aantal andere ministers... die daar niet bij, bij zitten, dat ook niet weten. Dus, had u er uh, graag bij gezeten? Uh, nee, omdat ik uit de politiek ben. Als je in de politiek zit, dan wil je daarbij zijn. Hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is. Want het zijn natuurlijk geen, bijna allemaal dingen... waar je niet vrolijk van wordt. Maar daar wordt het bepaald. Maar ja, het is wel waar politiek natuurlijk samenbalt. Maar zo heeft u dan voor goed afscheid genomen van de politiek? Het is voor mij een afscheid van de politiek. Ja, ik, ik, zit, ik zit niet. Nou ja, ik hoef niet te beslissen over wat ik met tachtigste doe. Maar eh, nee, Het is voor mij een fase, net zoals ik uit de cultuursector ben gegaan... naar de politiek, uit overtuiging. Ook min of meer gepland, voor zover dat kan. Uh, is dit ook een stap... Uit de politiek ja, het de gaat niet lekker nu, op allerlei fronten. PVV we net weer crisis, uh, verliezen ook zetels. Uh, stel dat het kabinet valt en er komt een paars kabinet. Ja, dan zeg ik, ik, en ze bellen ik, u. Ik heb al een baan. Echt waar? Ja, dat zal, wel, dat zal ongetwijfeld mijn reactie zijn. Minister Buitenlandse Zaken? Ongetwijfeld mijn reactie. Had zo'n niet Ik ga niet in op alles vragen. Nee, maar het gaat om dat ik uh, uh, een geweldige tijd heb gevonden in de politiek. Ik heb vijf jaar de treffenzaal mee kunnen draaien. Via Europa kunnen nog één jaar, uh, zeg maar, dan tillen als minister. Uh, echt hele mooie dingen kunnen doen in goede kabinetten. Drie uh, kabinetten van de laatste twee. Het eerste was met LPF, daar kan je nog verschillend over denken. Maar de laatste twee kabinetten balken. Nee, echt nee, dat echt ja. goede dingen hebben gedaan. Dus dat was... Mooi, en ik ben nu in uh, een andere sector en wil daar nu verder. Gesloten boek, voorlopig bedrijfsleven... maar we hebben al meer onverwachte wendingen in uw carrière gezien. Dus nou, twee keer vind ik wel mooi genoeg. Ja, u blijft nu in het bedrijfsleven. Ja, ik vind twee keer wel mooi genoeg. Dat is, uh, zal DSM in ieder geval leuk vinden om te horen. Ik wens u daar heel veel succes bij. En ik dank u voor uh dit gesprek. Adso Nikolai, president-directeur van DSM Nederland. En wij gaan zo direct debatteren over de studiefinanciering, maar nu eerst de vrijdagmiddag bonustrek eh, hier op de radio tot aan het journaal op de site afro.nl/slash vrijdagmiddag live in zijn geheel. Pookie Lavage. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze week begon het megaproces tegen de Noor Anders Breivik. Ja, het zijn herhandelingen. strafverschil. ik heb strafverschillen voor mijn noodrecht. In twee dingen advocaat Geert-Jan Knoops over het proces Breivik... en over zijn persoonlijke drijfveren. Ik ben graag op zoek naar uitdagingen in mijn vakgebied... omdat ook voor mij belangrijk is dat je je grenzen ziet te verleggen. In twee dingen... Advocaat Geert-Jan Knoops, vanavond tussen 8 en half negen. Radio 1...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 100% Bob is 0% op. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. 360 voor het Jeugdsportfonds. Doe de 360.nl Liever dat je schilderij hangt? Oh, nee, het moet echt een stukje omhoog. <sug> en iets verder van de boekenplank, hè? maar die moet sowieso iets naar rechts. Ja, maar dan is hier gaten. Ja, maar wij willen toch ook een nieuw behangetje? Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft. Veelste druk om ook nog eens uw voorruit te laten repareren. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Terwijl u rustig geniet van een lekker kopje espresso. Auto taalglas laat je niet barsten.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 Weet waarvoor je geeft. Kijk op cbf.nl. De Betere Badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de Betere Badkamer. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrcnl proef of bel 0800 1428. Dit is Radio 1.